tabletten 66 stuks voor maar 353. Lidl je verdient het. Nu bij Vodafone de iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of vodafone.nl. Oh yeah. Nou nog eentje dan. Deze week extra goedkoop bij Lidl een megabak blauwe bessen 400 gram voor maar 279. Lidl je verdient het. Goede voornemens? Begin bij Hubo. Van een opgeruimd huis tot slim besparen. Wij maken klussen makkelijk en voordelig. Hubo helpt. Als de zonnebloemen niet zo zijn, zou mijn man geen dag meer voor zichzelf hebben. Zo'n uitje betekent net zoveel voor hem als voor mij. Onze vrijwilligers zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht en hulp om erop uit te gaan. Jouw donatie maakt dit mogelijk. Kijk op zonnebloem.nl slash aandacht. Goede voornemens, geef je interieur een nieuwe kleur. Bij Hubo nu 40% korting op Histor Perfect Finish muurverf. Hubo helpt.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 Goedemorgen, het is 1 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Dag, goedemorgen, een spannende dag in Davos, Zwitserland. Het World Economic Forum is daar bezig. En vandaag is het belangrijkste moment van de top. President Trump geeft namelijk straks een speech. Waarschijnlijk zal hij herhalen dat hij Groenland wil innemen... Dit zei hij er vannacht weer over. I think that we will work something out. Where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. Ja, maar meerdere Europese landen zijn fel tegen het plan. Trump zal vandaag ook met NAVO-baas Rutte praten. Vakbond CNV noemt het zeer schrijnend dat steeds meer werkenden in armoede leven. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat 175.000 mensen met een baan in 2024 niet rond konden komen. Vaak zijn het zzp'ers. De nieuwe cijfers van vandaag bewijzen weer dat we met flexibilisering niets opschieten, zegt de voorzitter van het CNV. En weer een dodelijk treinongeluk in Spanje. In de omgeving van Barcelona reed een trein gisteravond tegen een omgevallen muur die het door vele regen had begeven. De machinist kwam om, 37 passagiers raakten gewond. Vier van hen zijn er slecht aan toe. Dit weekend was er een groot ongeluk bij Cordoba. al daarvan staat inmiddels boven de 40. En een bijzondere actie van voetbalclubs in Overijssel. Daar hebben sommige kinderen een profvoetballer voor de klas staan. Spelers van onder meer FC Twente en Pek Zwolle... bezoeken basisscholen om leerlingen aan het lezen te krijgen... De voetballers die lezen ook voor. pex speler Davy van den Berg doet dat bijvoorbeeld. En hij vindt het een mooie actie. En dat doe ik graag omdat het denk wel heel belangrijk is dat er gelezen wordt. En dat dat, dat ook zo blijft. Af en toe lezen is denk ik heel goed. En uh, ja, ik heb graag mijn aandeel hierin zover het kan. De actie maakt ook indruk. Het is muisstil in de klas als de profvoetballers beginnen te lezen. Volgens de Telegraaf zijn meer dan 4000 kinderen... inmiddels enthousiaste lezers geworden door de actie. Het weer nog van Beerplaatsen op steeds meer plekken droog. Straks ook af en toe wat zon. Het wordt max 9 graden vandaag. Morgen begint zondag, later dan weer regen en net zo warm. Files langer dan een half uur, die zijn op de A2. Van Eindhoven naar Den Bosch kom je tussen Bokstol en Vught... in 8 kilometer met 34 minuten. Richting Utrecht nog steeds uitgelopen werkzaamheden. 8 kilometer tussen Knopendel en Everdingen met 48 minuten. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk Oost... en de brug over het Zijkanaal C, 33 minuten over 5 kilometer. En de A27 van Breda, naar Gorkum, tussen Gorkum en, uh, of van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond... 13 kilometer en drie kwartier vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90's. Ben jij je lijst al ingevuld? Nee, moet ik nog doen. Nee, dus ik laat me graag inspireren. Ik ga in ieder geval Charlie Lonois en Mental Tio erop zetten. Ja, natuurlijk, natuurlijk doe je dat. Weet je wel, ik gisteren ook nog hoorde, die uh, Dirty Cash, Adventures of uh, Stevie. Ja, dat is heel die erg is lekker. Zo ongelooflijk goed. Ja, en hier gaat denk ik ook heel vaak op gestemd worden. Dit zijn de Backstreet Boys. fire the one desire believe when I say I want Backy Music en I Want It That Way. Goedemorgen, 8 over 9, woensdag de 21ste van januari. Je luistert naar show 1565, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ja, In Engeland heb je de royal family en je hebt de royal family van de showbiz, de Beckhams. Nou is bij die eerste familie natuurlijk al jarenlang alles in puin, dat weten we ook. Ja. Maar nu eh, ligt ook alles in puin bij de Beckhams. Ik zei net al, ik heb die artikelen vaker dan mijn lief is aangetikt gisteren. Jij slurpt het op en met jouw vele anderen. Wat is er aan de hand? Zo'n Brooklyn die heeft de slees en deurt gisteren de wereld ingeslingerd over zijn ouders, Victoria en David. Ja, en wij. Smullen ervan, maar iemand die er echt werkelijk alles van weet... dat is showbusinesskundige Erik de Munk. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Erik, hoe is dit allemaal begonnen? Hoe is deze bal gaan, uh, gaan rollen? Nou ja, het was de afgelopen, nou ja, laten zeggen 15 maanden best wel opvallend dat Brooklyn Beckham en zijn vrouw Nicola eigenlijk nergens meer verschenen. Dus vroeger was de familie Beckham één grote kliek. Hè. bij elke première, elk feest waren ze met z'n allen. En ineens was Brooklyn Beckham en zijn vrouw, die waren nergens meer bij. Dus toen dachten mensen al, hm, dit gaat even de verkeerde kant op. Nou ja... Toen ging hij in één keer zijn ouders en zijn broers ontvolgen op social media en blokkeren. Nou, dat was een volgend signaal dat ze dachten... hé, hey, dat gaat niet helemaal de goede kant op. En afgelopen week ja, ontplofte gewoon de boel. Want toen postte dus Brooklyn Beckham een aantal stories. Echt vernietigende stories waren dat. Waarin hij zei... ja, mijn ouders hebben me eigenlijk nooit als vol aangezien. De brand Beckham. Hè. Dus het merk Beckham gaat boven alles. Dat gaat boven de liefde voor, voor hun kinderen. Ja, en wat hij dus zelf heel erg verschrikkelijk vindt is dat zij eigenlijk, dus dat David en Victoria eigenlijk nooit ja, zijn vrouw Nicola hebben geaccepteerd. Dus hij vertelt verhalen als in dat Victoria Beckham op het laatste moment de bruidsjurk niet meer aan haar wilde leveren. En ja, wat ik een hilarisch en ook wel triest verhaal is, is, dat op een gegeven moment Mark Anthony, de zanger, zei bij de openingsdans zei dat, bij dat huwelijk. nou de mooiste vrouw in deze zaal mag nu met Brooklyn gaan dansen en dat Victoria Beckham dus opstond en dus met haar zoon ging dansen. Nou ja, Land. dat was voor hem een breekpunt. Hij schrijft gewoon, ja ik heb eigenlijk, oh ja, wat ook wel heftig was, is dat dus David en Victoria nog vlak voor dat huwelijk uh, de naam Beckham afhandig wilden maken van Brooklyn. Dus ze hebben hem eigenlijk gepusht om die naam Beckham terug te geven. Dus ja, het is gewoon verschrikkelijk hoe hij omschrijft dat die familie omgaat met, met hem en met zijn vrouw. En hij zegt ook heel helder, in tegenstelling hè, tot de royals, waar jij het net over had, Marieke, daar willen ze nog een soort van het goed maken Maar uh, uh, Brooklyn zegt, dit komt nooit meer goed. Ik wil niets meer met deze mensen te maken hebben. Dit is dus het uh... De kant van zoon Brooklyn hebben Victoria en David er al wat over gezegd, Erik. Nou nee, die zitten denk ik echt met een crisisteam bij elkaar... om te kijken hoe ze dit op moeten lossen. Want ja, ze hebben afgelopen jaren allebei een documentaire gehad. Hè? David en Victoria allebei via Netflix. Ja, en dat gaf een soort picture perfect beeld van hoe die het gezin was... hoe dat die families waren. Dus dit is natuurlijk voor hun image verschrikkelijk. Dus daar zijn ze heel druk over aan het nadenken. David Beckham, die was gisteren bij een soort expo... waarin het ging over het gebruik van social media bij jongeren. Nou, daar is naar gevraagd van... Goh, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk je naar die situatie met Brooklyn? Toen gaf hij een beetje een algemeen suf antwoord. Hij zei, ja, ik hoop dat mijn kinderen goed omgaan met social media. Maar goed, dat zegt natuurlijk eigenlijk niks. Maar ik denk dat ze echt ja, heel goed nadenken over hoe ze hiervan moeten terugkomen. Als dat nog kan. Want het is echt zo heftig voor ze. Dat ik echt denk, uh, ik weet niet hoor hoe dit af gaat lopen. Weet je wat ik zo opmerkelijk vind, uh, Erik? We zijn natuurlijk heel erg geneigd. Want hij nu uh, uit de school klapt. En ook waarschijnlijk omdat hij het kind is uh, van. Om zijn verhaal te geloven. Maar... Uh, Waarom zou het niet kunnen dat hij volledig in, in de war is... en dat hij kwade bedoelingen heeft... en dat er ja. iets anders aan ten grondslag ligt? Nou ja, dat is dus een heel goed punt. Hè? Want dat hebben we natuurlijk eerder gezien om weer terug te komen bij de royals met Meghan Markle. Waar natuurlijk ook van werd gezegd van oeh, die had een vooropgezet plan. Die wilde Harry weg losweken van die familie. Ja. Nou, dat wordt nu ook gezegd over Nicola. Kijk even voor de achtergrond. Nicola is dus zelf een miljardairsdochter. Hè? Dus zij komt uit een steenrijke familie. Zij heeft echt alles wat, ze, wat haar hartje begeert. Dus ja, dan kun je denken, hé, hey, zo'n Beckham zoon misschien ook op paar lijstje. En wat dus een beetje is, er zijn dus ook mensen om hun heen... die dus zeggen, bijvoorbeeld de make-up artist van die Nicola Peltz, dus van de vrouw van Brooklyn, die zegt ook... ja, nee, met haar valt niet te werken. Zij is super achterbak, zij is gemeen. Dus er gaan ook wel echt verhalen uit dicht, dicht bij haar die zeggen van ja, zij is ook niet helemaal zuiver... en zij heeft misschien Brooklyn een beetje losproberen te weken... van die familie, van die familie Beckham. Al vind ik het wel heel heftig dat hij zegt... en dat raakte mij ook wel dat hij dus zegt... ja, ik ben eigenlijk al sinds dat ik een kind ben... sinds dat ik geboren ben, leef ik in angst. Leef ik in een soort van paniekmodus... omdat ik altijd moet voldoen aan die hoge standaard... die mijn ouders voor, voor, ja, voor het merk Beckham hebben neergezet. En sinds dat ik gebroken heb met ze... heb ik rust, heb ik geen paniek meer. Dus dat is op zich ja heel eerlijk. En waarom zou je dat ook zo zeggen? Dus ik geloof op zich wel dat hij ja, net als heel veel kinderen van grote sterren geleden heeft. Ja. Maar hoe het precies zit, ja, ik weet niet of we er ooit achter gaan komen. Maar ik denk dat er inderdaad wat jij zegt, het is waarschijnlijk ja Niet zo zwart-wit als dat het nu uh, wordt voorgespiegeld. Goh, als ik zou wil horen, hoeven we toch ook die te zijn... op uh, dat soort sterren, hè? Dat je, nee, dat dat je, je opgroeit in zo'n familie. Oh, ja. uh, Erik, dankjewel. Het laatste woord is er ongetwijfeld nog lang niet overgezegd. Wie weet horen we binnenkort nog wel wat van de Beckhams. En dan spreken we je vast. Jojo! Dag Erik. Ja, inderdaad. Uh, Joyce zegt ook via de Key Music app... er is maar één manier om het op te lossen. Familiediner. Ja, toch Bert, bellen. Toch? Sturen we die limo daarheen. Plans, take a chance, take a chance, ain't got forever, we only got today, if you got a night to feel alive and baby stay, late night stuck in my Take a chance Music a sky full of stars. Ik wil een liedje aan je laten horen waar ik echt van onder de indruk ben. Ik heb hem vorige week voor het eerst gehoord bij Wim. Dat was toen tijdens Repeat of Niet. En ik deed de radio echt meteen een tikje harder. En ik herkende meteen, dit is... Within Temptation. Mm -hmm. Maar ik verbaasde mijzelf, want dat is um, niet echt mijn muziek per se. Oh. Dus het is, het is echt wel een beetje niche. niche, niche nou, nou ja, niche in die zin. Het is een hele uitgesproken smaak ja. met een groot publiek. Maar je moet er wel van houden. Nou ja, dat is het. En, en ze hebben ook een groot publiek, uh, want ze stonden afgelopen jaar... in november stonden ze toch wel vijf keer in de Q-top 1000. Nou, onder andere natuurlijk met Ice Queen. Oh queen coming, be Doet het onverminderd goed elk jaar weer. Ook Stand My Ground staat er elk jaar in... Opgericht in de 90's. Ja, ze komen uit Waddingsveen. Dorpje naast mijn prachtige heimat Gouda. Dus ja, ik voel altijd wel wat bij die band. Maar de muziek is nou ook weer niet dat ik denk... ik zet dat thuis per se op. Nu is er echt al jaren geen uh, mainstream knaller meer geweest. Niet, niet meer een hit. Dus ze hebben in 2011 nog een uh, top 40 notering gepakt. Dat was met Faster. Maar nu... Nu hebben ze hem te pakken, als je het mij vraagt. Ze kwamen okay. ook echt glansrijk door repeat of niet. Ze hebben een samenwerking gepakt met een Zweedse rockband. Die heet Smash into Pieces. En dit liedje ja, ga je lekker vinden. Is Within the Temptation Somebody Like You. Sometimes I fear my conscience. Feels like I'm deep on the wall. Nothing else matters You don't understand Feels like hell is my heaven 24-7 Stuck in my pain Somebody like you Will never be the same Presentation, samen met uh, Smash Into Pieces. Ik had het even gemist. Ik vind dit ongelooflijk vet. Nou, ik vind dit op zo'n prettige manier bombastisch. Het zou ja. ook onder een goede film kunnen staan... en dat je die scène dan nog helemaal voelt. Ja. Het is door Repeat of Niet heen gekomen. En het ah. is echt, echt een lekker liedje. Tuurlijk. Onze luisteraars uh, hebben ongelooflijk veel verstand van muziek. Tuurlijk ja, ik... is het door uh, Repeat of Niet heen gekomen. Erg leuk. Uh, Zometeen het uh, nieuws met uh, Annemarie. Wat horen we daarin, Annemarie? Nou, schaatsnieuws. Dat Je hoort uh, waar in Nederland je mogelijk weer kunt schaatsen. Wow, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm pies bij. Als het sneeuwt, of auw, oh, aangot. Als hij van je fiets waait, of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme Chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Dit? Dit is jouw tijd. Oh, nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen.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 Van Landschot Campen Private Banking. 18 plus speelboeken. Ja? Echt serieus? zo Oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken we? Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Find your joy met Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt, Vakant Select. Happy Family Holidays. Met 463,9 miljoen heeft de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 En om te vieren dat we 30 jaar bestaan, krijg je nu tijdelijk 15% korting. Kijk op ncoi.nl Altijd denken met extra korting? Download de Tango-app. Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Deze week sensorine tanpasta 75 ml voor 1,99 En En misbubbel toiletreiniger 750 ml. Voor 1,44. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel of de app Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Bij Basker Kinderopvang groei ik elke dag een beetje. Ook in wat ik durf. Wat ik word, kies ik zelf. Een astronaut met vleugels. Een leeuw in een jurk. Basker Kinderopvang. De plek waar jij wil opgroeien. Wat lezen met je doet, het maakt je fantasierijker. Brengt je dichter bij iemand anders. Laat je nekharen overeind staan en ontroert je. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker: wie leest, heeft een goed verhaal. Een goed verhaal kun je ook digitaal lezen en luisteren. Ga naar onlinebibliotheek.nl: Basker Kinderopvang. Kijk op Basker.nl.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 Voor gemak ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirby.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 Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Yeah. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Music. Goedemorgen. 1 over half 10 is het. De vertraging op de weg langer dan 25 minuten zijn op de A2. Daar wordt nog steeds gewerkt aan die vertraging die ze hadden bij, het, bij de wegwerkzaamheden. Richting Utrecht kom je in 8 kilometer tussen Knoomendel en Everdingen met 52 minuten. Op de A15 naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Sliedrecht Oosten en de brug over het Merwede kanaal kost je een half uur. En de A27 bijna naar Utrecht tussen Gorkum en met 13 kilometer en 38 minuten. Steeds meer plekken is het droog, straks schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 9 graden. Morgen begint zonnig, dan later is er weer regen en het wordt net zo warm. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, een spannende dag in Davos, Zwitserland. Het World Economic Forum is daar bezig... en vandaag is het belangrijkste moment van die grote top. President Trump is nu onderweg naar Davos en hij geeft daar straks een speech... en waarschijnlijk zal hij herhalen dat hij Groenland in wil nemen... De situatie is natuurlijk ontzettend gespannen. Hè. Meerdere Europese landen zijn fel tegen het plan. En Trump praat straks ook met NAVO-baas uh, Rutte. Um, maar er is wat vertraging onderweg bij Trump. Want hij moest een ander vliegtuig pakken... omdat zijn Air Force One een technisch bankement had. Oh. Slecht nieuws voor wie het liefst ontbijt met een eitje. Eieren zijn een stuk duurder geworden de afgelopen tijd. Door de vogelgriep is er een groot tekort. en zijn de prijzen in de supermarkt met wel 10 gestegen. Dat staat in het AD... Per doosje van 10 eieren scheelt dat ook wel tientallen centen. Even een voorbeeld. De Jumbo-vrije uitloop-eieren. Nu. Ja, weet ik veel. 4,79 bijvoorbeeld. Oh. Nou, dat was uh, 30 cent goedkoper in uh, november vorig jaar. Dus dat is nog niet eens drie maanden geleden. Ga jij uh, voor de elletjes... Voor de mediums of voor de smalls? Nee, ik pak in principe medium. En dan, uh, ja, volgens mij pak ik altijd die, die, die vrije uitlopen. Of in elk geval waar ze het het best hebben gehad. Is dat dan biologisch of oh, vrije ja. uitloop? Ik denk biologisch, ik weet ja. niet. Wat doe jij? Toch zeggen, in het, ik pak vaak de elletjes En je proeft het toch, hoor. Die vrije, vrije uitloop eieren. Ik, ik, ik proef echt smaakverschil. Ja, <lacht> ja? Je denkt ik denk dat je in de maling zit te nemen. <lacht> Hoe proef je dat dan? Nou ja, omdat ik gewoon lekker... Ik vind biologische eieren significant lekkerder... dan, dan die andere eieren. En, en, maar is dit het niet in het koppie? Nee, dat denk ik niet. Ik denk echt dat als je mij blind doet en je geeft mij uh, biologische eieren... of vrije uitloop eieren, dat ik het verschil proef. Nou, nou gaan we dat morgenochtend we doen. Leuke challenge. Ja, laten we dat morgenochtend doen. Toch? Dan, dan koken we een eitje, een, een legbatterij ei. Voor zover dat in Nederland nog überhaupt te krijgen is. Dat mag hij natuurlijk helemaal niet. Maar de, dus, dus, dus de, de gelukkigste kip en de minst gelukkige kip. Ja, precies. Haal ik de gelukkigste kip eruit? Toch? Ja, ja morgenochtend rond deze tijd. Leuk. Uh, is verboden trouwens, de, leg, de, de Ja. nou gelukkig ook maar. maar. Ja. Oh. De kans is groot dat er vanaf uh, het weekend... in het noorden van ons land... kan worden geschaatst. Volgens de weerbureaus wordt het vanaf morgen kouder... met s'nachts lichte tot matige vorst... en overdag max 2 graden. Dan kan schaatsen op ondergelopen weilanden... of ijsbanen prima... Voor ijs op open water is er waarschijnlijk te veel wind. Ja, ja, ja, jongens. Het giet on. Ja. ja, nou, het zou toch helemaal geweldig zijn? Ja, nou, dat denk ik wel. Hey, is it Het niet... on. Ja. Ik heb wel eens een... Dan ga ik ja, even bij Luc van muren. de Sportredactie uh, checken. Ik heb wel eens een, uh, een fabel of een verhaal over Erben Wendemars gehoord... met betrekking tot de Olymp... Uh, de helpen Elfstedentocht. Ja, dat ja. ik zocht. Um, dat hij in zijn contract met, uh, waar hij sportverslaggeving doet... is dat de NOS, Annemarie? Ja, dit heeft hij verteld afgelopen weekend bij RTL Tonight. Oh, daar da heb ik het daarvan gehoord. Of heb ik het van jou of Luc ja. of zo gehoord... dat als hij dan in het buitenland is voor uh, wedstrijden... dat hij teruggevlogen mag worden ja. op het moment dat er een Elstede-tocht is. Ja. ja, dan staat er meteen een vliegtuig klaar. Ja. En, dan, uh, uh, on. en dan stijgt hij op. Ja. Ja. Dat vind, vind, vind ik zo goed door hem bedacht. Clausule in zijn contract... Ook een beetje overdreven, toch? Dat hij altijd terug naar <laughs> Nederland op mag. Op zich kan gewoon bij de, daar, bij de NPO. <laughs> ja, nee, het is afgesproken met de NPO. Ja, ja met de NPO. Ja. Uh, het maakt financieel gezien nogal uit waar iemand gecremeerd wordt. Oh, hemel. Ja, we gaan van het een naar het ander. De kosten die lopen flink uiteen, blijkt het nieuwe onderzoek. Een crematie is het goedkoopst in Almere. Ja, dan betaal je 720 euro met een dienst in de aula... De meeste ben je kwijt in Lisse, bijna 2400 euro. verschil zit hem onder meer in de prijzen voor de consumpties en de zaalhuur. Kop koffie bijvoorbeeld in Tilburg, 2,50. In Lisse is de koffie tijdens de crematie veel ja, 3,25. En bij een glaasje wijn ligt dat nog veel verder uit elkaar. Vertelt deze uitvaartondernemer Behart van Nederland? Het diert ons. Oh, sorry, wacht maar wanneer we kijken naar een glaasje wijn... dan is het helemaal uh, schrikbarend. Want daar betaal je bij het ene crematorium 4,15 euro... en bij de andere 6,85 euro. Dus dan zit je op een verschil van ruim 65 procent. Hey, maar wat is dat, een duur wijntje? Ik vind dat, dat betaal je op een leuk terras in Parijs... aan de Champs-Élysées. Maar ja. dat betaal je dan niet bij een crematie, 6,25 euro... om een wijntje een om, wijn. om het overlijden van Tante Mieke nog een keer weg te spoelen? Wat zijn dit voor belachelijke prijzen? Ja, is nee. bizar. Ja. Heb je een hele fles voor? Het is het bocht wat je in zo'n aula drinkt. Nou, dan maar openen in een testament, toch? Nou, Matti en Marike. Dit is Key Music, Katy Perry, Roar. Ik used to bite my tong and hold my breath. Scatter up the boat and make a mess. So IQ Music and a Stay. De hele ochtend geniet ik al van de outfit die jij aan hebt. Ik zal hem zo goed mogelijk omschrijven. Je hebt een witte longsleeve aan. En daar overheen is een Spencer. Een Spencer gemaakt van wol. Lekker een beetje een grove steek. Uh, en, en het is ja, door sommigen wordt het omschreven als de grandpa look. Je bent ook wel eens voor knutselje of uitgemaakt. En herder. Herder, toen je het in escape room aan had. Ja. Dat had er misschien mee te maken dat we dicht tegen kerst aan zaten. Ja. Dit is een outfit die jij leuk vindt... die jouw vriendin Kiki heeft uitgezocht. En er zit bij jou toch een kleine onzekerheid over dit lookje. Ja, zeker. Kijk, dat waren echt letterlijk de eerste reacties... op dag één dat ik hem aan had. je ja herder. Uh, en dan denk je, ja, heb ik, heb ik juist gekozen. Doe ik er nou goed aan. Nu heeft uh, Luc op de redactie tot onze luisteraar Patricia gebeld... want Patricia had zich gemeld over jouw outfit in de app. Nenna Fruijinger, goedemorgen. Goedemorgen Patricia. Goedemorgen. Uh, ik dacht even, even, even voor het zelfvertrouwen van Matty. Uh, hoe, hoe, se <lacht> hoe sexy vind jij hem vandaag? Op een schaal van 1 tot 10? Op een schaal van 1 tot 10, hoe sexy is Matty Valk? Nou, dan scoort hij toch al het um, 8,5-9. Oh. Met zijn look. En wat vind je dan zo, zo ontzettend sexy aan Matty Valk deze ochtend? <lacht> oh ja, sorry. Ja, maar ja, gewoon, ik weet niet, hij, hij draagt die Spencer gewoon lekker nonchalant. Gewoon echt zo van, nou, ik ben echt wel op mijn gemak erin. Dus dan denk ik, ja, dat ja. Uh, vind ik sexy. Ik krijg je het daar ook een beetje warm van? <lacht> nee joh. Oh. oh, dat is dan wel jammer. Nee joh. Oh, daar houd, nee, houdt nee, het nee, ook Nee, op. nee, nee. Daar houdt de grens op, hè. Iemand, een man die bezet is, daar krijg ik het niet warm van. Oh, dan leid ik hier wel even af. Dat komt wel goed, Patricia. <lacht> nee, nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Maar een en nee. half dus ja, Nou, top. dat zal hij leuk vinden om te wel. horen. Zeker wel. L nou, dankjewel voor dit uh, enorme complimenten, uh, Patricia. En wat duurde het lang voordat je de telefoon opging. Luc, wat klinkt je ongelooflijk vies. Oh, ja. <laughs> wat bedoel je? J Jij stelde je ook helemaal niet voor, aan Patricia. Je nee. zei helemaal niet Luc van de redactie of zo. Mijn stemgeluid is voldoende voor Patricia om te weten met wie zij te maken heeft. Hé, hey, Bas kreeg het uh, vanochtend uh, ook warm. Bas die speelde mee met uh, vier op een rij. Het was een bloedstollend spannende ronde. Denk even na, wat zou jij zeggen bij een kladblok? Dit zei Annemarie waar Bas mee speelde. Het laatste woord is een kladblok. Schrijven. Bas, je, je krijgt 2.500 euro en een straatstaatsloten. Wow. Nou, dat is een mooi Nou, Mooi verjaardag, Bas is ja. namelijk jarig vandaag. Echt geweldig. Uh, we zijn er zojuist achtergekomen dat we morgenochtend eieren gaan proeven... met Mattie Valk. Jij kunt uh, proeven of een ei biologisch is of niet. Ik denk dat ik de gelukkigste kip kan proeven, inderdaad, ja. Maar uh, er zit meer aan te komen deze week. Luc, ja, je hoorde hem net al eventjes sexy vanaf de redactie... die is op zoek naar uh, een gek... Kroegnaam. Er zijn ongetwijfeld bij jou in de buurt kroegjes op de hoek. Eh, misschien een kroegje waar je zelf graag naartoe gaat... die een beetje een vreemde naam heeft. Zo weten we bijvoorbeeld ook al dat Café de Witte Walvis bestaat. Het Pantoffeltje, Café de Dikke of de Heksenketel. Is er een kroegje bij jou in de buurt waarvan jij altijd al hebt gedacht... wat een gekke naam eigenlijk. En hoe komen ze eraan? Hoe, hoe hebben ze hem zo bedacht? Annemarie, je hebt veel kroegen gezien. Heb jij hier een voorbeeld van? <lacht> nou, ik, deze kroeg zat laatst ook in het nieuws. Café De Gouwigheid. De Gauwigheid? Ja, De Gauwigheid. Ja, dat vond ik zo'n opvallende naam ook leuk. Dan kun je zeggen, nou, ik heb dit weekend in de gauwigheid gezeten. Ja, we gaan namelijk onderzoeken hoe die kroegen aan, uh, aan hun naam komen. Dus uh, zit je nou regelmatig, misschien is het inderdaad wat je zegt, misschien wel je stamkroeg. Ja, of misschien heet die wel het kroegje onder je huis. Zoals bij Matty. <laughs> Laat het al weten via de Q-music-app. Na je de <middels> Take care. Shanna Spyro bij Q music en uh, on Anders Hill. Ik weet nu dan elke keer niet, hoor ik nou de, de versie... zoals je hem gewoon echt nou, uit de studio... of hoor ik nu de versie met Stefan Bouwman uit St Stefans Pianobar? Nou, oh, die is goed, hè. Heb je die gezien bijna nou? Nee. Ja, dat is echt waanzinnig. Onze collega Stefan Bouwman, die hoor je in het weekend... in Stefans uh, Pianobar, zit hij op de piano en dan zingt Shanna Spyro. Uh, het mooiste is nog dat zij binnenkwam... en waar de meeste artiesten zeggen van... ja, kunnen we even repeteren? Logisch. Een paar uur nodig volledig begrijpelijk, uh, ging zij staan en zei, uh, fuck it, hem. let's ja. do it. Gewoon... Ze zei, neem maar op, neem maar gewoon meteen op. De one one speelt, zij zingt. Het is zo goed, check even ja, die of de Q-app, want daar staat hij dus helemaal. En als je daar toch bent, stem dan ook even op het foute uur, want Menno heeft weer een keuze. Ja, hij heeft je hulp keihard nodig, want ik snap het. Ja, ja, ja. je hebt een soort referendum nodig hiervoor. Ja, wil je namelijk zo meteen in het foute Guus Meebus? Ja, natuurlijk. Ja, of... Linda, Roos en Jessica. Ja. ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, precies. Maar dan, hè? Maar dan. Ja. Maar dan. Dan is er de Q Music app en kun jij stemmen waar het Foute Uur mee gaat beginnen. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen werkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals pasta saus voor 1,45. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Hé, hey, jij daar. Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer. Zet vandaag de stap met... Hey, Samen succesvol starten. Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt. Daarom heeft alleen Vodafone drie jaar batterijgarantie. Wordt de kwaliteit van je batterij dan minder, vervangen we hem. Gratis. Dus ga van... Ah, oh, nee. ...naar nou, niet te stoppen... Oh. Check de voorwaarden op Vodafone.nl slash batterijgarantie. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, nu bij Vodafone, de Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of Vodafone.nl. Oh yeah cadeautjes krijgen! Trakturen! Er zijn honderdduizenden kinderen in Nederland... die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL helpt stichting job om zoveel mogelijk kinderen... verjaardagsgeluk te bezorgen. Help ook mee. Doneer een cadeau en verstuur hem gratis. Kijk op postnl.nl slash verjaardagsgeluk. Wil jij je werkmateriaal, leveringen en voorraad altijd in de buurt hebben? Bij Allstate Mini-opslag nemen we je spullen aan en slaan we het veilig op. Zo ligt het voordelig en dichtbij en bespaar jij de helft op je reistijd. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allstate.nl. Geef ruimte. Verdubbel je salaris. In één minuut. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q-middagshow. Welkom me jouw arena. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op QMusic.nl. Cue Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris. Sounds better with you. Yo, what up? Tempelteam heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier. Hoeveel? Dat wil jij toch ook? Ja, toch? Maak werk van werkplezier en check die banen snel op Tempelteam.nl. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Ja, dat hoor je goed. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland: maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij.